Vluchtelingenorganisaties hebben geen goed woord over voor de migratiedeal... die de Europese Unie heeft gesloten met Tunesië. Ze vrezen dat de mensenrechten van vluchtelingen en andere migranten... door het Noord-Afrikaanse land worden geschonden. Amnesty International noemt de rol van Nederland dan ook schandalig. Nederland neemt volgens Amnesty de mensenrechten niet serieus. Vluchtelingenwerk noemt het ongeloofwaardig dat Tunesië de mensenrechten zal respecteren. En Stichting Vluchtelingen vindt het niet juist... dat vluchtelingen als politiek wisselgeld worden gebruikt. De gevechten in Oost-Oekraïne zijn geïntensiveerd, meldt het Oekraïnse ministerie van Defensie. De afgelopen dagen zouden er aanvallen zijn uitgevoerd in de buurt van Kharkiv en Kupiansk. De posities van Russische en Oekraïnse militairen veranderen volgens het ministerie meerdere keren per dag. Het tegenoffensief van Oekraïne is nu enkele weken aan de gang. De handgranaat die gisteren werd gevonden bij een dancefestival in Purmerend... was waarschijnlijk niet gericht tegen dat festival. Het explosief was aan een hek vastgemaakt, zegt de politie... en zou bij een ontploffing niet gevaarlijk zijn geweest voor bezoekers. De EOD heeft de granaat weggehaald. Vannacht werd een man van 26 aangehouden in zijn huis in de gemeente Edam-Volendam. Hij is verdacht in de zaak. Op het Schotse eiland Lewis zijn de afgelopen dagen tientallen grinden gestrand... Natuurbeschermers probeerden de dolfijnachtige weer naar zee te krijgen, maar dat lukte maar bij een enkel exemplaar. Na enkele uren besloten dierenartsen dat het humaner was om de gestrande dieren te laten inslapen. Ongeveer 15 van de ruim 50 grienden hebben het overleefd, doordat ze op eigen kracht naar dieper water konden komen. Experts ontdekten dat een van de grienden net een jong had gekregen. En ze speculeren dat deze jonge moeder in de problemen is gekomen en dat de groep haar is gevolgd. Het weer vannacht droog, met minima rond 13 graden. Morgen overdag op de meeste plekken zomers weer, met flinke zonnere periode. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM? Met nu de nacht. anticipating the magic in your key Zomer is jouw cousin ZFM You talking shit for the hell of it Addicted to betrayal but you're relevant You terrify to look down Cause if you there you see the glare of everyone you burn just to get there It's coming back around I keep my side of the street clean You wouldn't know what I mean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 Punt 9.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 en houd een haalhaart, De dames voor u hebben het alvast vast verswaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad En stelen lijkt me niet de moeite waard Toen ik het nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik heb het pas gekocht, bewust een, een tweede hand. Je blijft geen gouden koop, ook al had je wel de kans. Want dit is mijn hart, een houten hart. De dames voor u hebben het al vast verswaard.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 Oh uh -huh. Met Chantal Paal met Amsterdam gaan we lekker uit onze stekker Jaboel. Wakker de doel staat een overvloed. Cool, Ey Als we net Samu Jak. Shoot-op-ra, bij mijn bal percentage in mijn sap. Uit een blik, geen tap. Knallen, open hoofd, naar achter gebogen. en gaan grappen. En Laat het drinken zo snel, het is wonderbaar. Is er een fles, tappen wij het, moet dan maar. Koning van de Fitu van Snacken bouwen. Beter gaan die toe, mozzatijn, schoeit de zauwen. En ik zwaai naar de politie. Want vanavond hebben ze niks op mij. Hey. mee.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 en zonder ja, was er geen muziek, dus het geeft nu niet Ja natuurlijk ben je bang voor de reunie Ja natuurlijk ben je bang voor de reunie Misschien schil ik wel een appel op de reunie Maar we zijn allebei volwassen op de reunie Dus nu schudden we de hand op de reunie Man ik kan niet wachten op de reunie Maar zonder ja, was er geen muziek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 and so neck trying to do me you must need passion from a woman don't you try so hard just to please me gotta get some passion from a woman stop shadows of a closing door no hope Even in my dreams And my heart was losing war But you came in peace In my mind